See it through Impatient as I am The awkward feeling grows Ja, even niet op zitten letten, maar goed. Uh, welkom terug in de tweede uur. Dit hadden we een beetje besloten dat we hier maar eens mee moesten beginnen. Ook weer Riders Rain en Overtime. Yes. Nou, als ik uh, zo kijk, zitten we nog lang niet in de Overtime. Want nee Want het is de tweede uur, dus... Uh, <laughs> uh, dit nummer. Want jij hebt uh, weer... Uh, je hebt toch de microfoon... Uh, ja, ik heb nu uh, toch de microfoon in de hand. Uh, daarom. Dus, uh, dus kunnen we het er toch even over hebben, over dat uh, Overtime... Uh, Waar gaat het nummer over? Uh, het gaat over, uh, over uren werken. Ach. In de liefde. Ah, meen je niet. Is het, is het dan zo dat je dan een, een druk bestaan hebt als je uh, yeah, uh, in de liefde bezig bent? Nou, ik heb het destijds geschreven toen ik, toen ik nog een vriend had. Ja. En uh, ah. natuurlijk zei ik tegen een vriend dat het niet over hem ging. Maar ja. dat het ging wel voor hem. Ja. Want ik had zelf altijd het idee dat ik, dat ik er erg hard voor moest werken... Om het leuk te houden. Ja. En dat ik veel van mijn kant moest komen. En dat, dat er zo min mogelijk van zijn kant moest ja, komen. Ja, dat is een beetje een, een verkeerde verhaal. Precies. Ja. Ja. Veel geduld en uh, veel uh, hard werk van mijn kant. En lekker chillen. Aan zijn kant. <laughs> ja, ja. Nou, dus, ik heb hem al stiekem even overgezet. Ja, over uh, ja, maar ik heb hem ook stiekem even op mijn schijven oh, gezet. Dat uh, vind ik wel een fijn. Nou, over, over een paar maanden, of over zo snel als het maar kan, krijg je de goede versies van ons hoor. Oh, dat vind ik heel fijn. Uh, maar uh, het is, het, het, het is uh, aan de andere kant, kan het beste uh, toch wel even terugkomend op dit nummer. Toch wel even een pijnlijke affaire zijn, uh, zoiets, als je dat schrijft. Je kan het uh, ook uh, met dit soort dingen kan je ook dingen van je afschrijven. Uh, Zeker. Dat is, dat is altijd top natuurlijk met muziek maken. Je kan, je kan echt schrijven waar je mee zit op dat moment. En ja. dat kan dan heel een soort van reinigend werken ofzo. Dan heb je dat van je afgeschreven. En dan, ja, dan is het weg. hoef je, je daar niet druk meer om te maken. Ja. Je gevoelens staan al op papier. Dus ja, dat is duidelijk. Zo werkt het bij mij ook. Ik, uh, ik uh, schrijf uh, regelmatig blogjes. Uh, en uh, ik heb wel eens af en toe gewoon dat ik me zwaar gefrustreerd voel. En dan, ja... Uh, ben ik het uh, gewoon ja, eruit? Ja, Dan ben je, ben je weer een heel ander mens. <laughs> ja, de het is alleen van heel van vervelend als het. Wat zeg je? Ik las er laatst eentje van je. Is het zo? Ja, voor mij ging dat over uh, dat hek. Uh. Ja, ja, we hebben hier een. Uh, ik zal even voor de mensen uh, duidelijk maken. We hebben we hadden hier uh, plannen om een hek neer te zetten. En dat hek dat dat had iets uh, weg van, uh, van het kamp, uh, voormalige kamp Boegenwald. Nou, daar is uh, half zandwoord uh, zowat overheen gevallen. En vervolgens uh, uh, ja, uh, was uh, de dorpsomroeper Gerard Kuyper nog een behoorlijk in zijn wiek geschoten. En die zegt, ik doe niks meer. En toen had ik zoiets van, uh, nou ja, dan ga ik ook maar eens even een uh, duit in het zakje doen. En toen heb ik zo'n verhaal. Uh, ik kwam me in één keer zo, kwam je binnenzetten. Toen heb ik hem, uh, hem uitgelopen. Ja, dat uh, is een mooi verhaal. Van nou, ja, nou, dank je, <laughs> dank je. Ja, uh, maar over het uh, schrijven op zich van nummers. Gaat het bij jou op? commando? Of is het ook zo van nee, uh, ik moet een uh, goede flow of stemming uh, zijn? Uh, nou, ik heb toevallig de laatste paar maanden, heb, of tenminste de laatste twee maanden ben ik bezig geweest met een soort van op commando schrijven. Ik wilde voor mezelf... Vind je het frustrerend? Hoor, nou, je... nee, het was niet zo. Want ik, ik wilde juist heel graag gewoon een keertje Iets van 10 nummers gewoon schrijven en lekker daarop focussen. En dan hebben we op onze school een Open Space minor, zoals dat heet. En dan mag je gewoon een project bedenken waar je mee bezig wil zijn, een bepaald aantal, mm -hmm. aantal uren. Dus ik had ervoor gekozen om uh, nummers te schrijven en een cd'tje op te nemen. Dus dat heb ik lekker gedaan, maar op wel een soort van commando. Want je moet binnen een bepaalde tijd die nummers af hebben, natuurlijk. Mm -hmm. En de ene keer zit je in een wise of flow en dan gaat het vanzelf. En de andere keer moet je er echt even voor gaan zitten: oké, okay, wat zal ik eens gaan, gaan doen? Wat zal ik op papier zetten? En soms ga je dan achter de piano zitten en dan komt er opeens een, uh, een idee bij je binnen. En soms heb je een paar woorden waar je dan in één keer uh, wat mee kan. Ja. En soms heb je inderdaad gewoon een irritatie of een, juist een, een leuk gevoel waar je dan graag iets over wil schrijven. Ja. Dus uiteindelijk heb ik, ik geloof, negen nummers binnen vijf weken geschreven of zo. Ja. Dus nou, dat is nog best goed gegaan. Ja, uh, maar leer je dat ook zo op, uh, bij, bij zo'n opleiding, bij, bij deze opleiding? Dit, je hebt wel uh, een vak het songwriting heet. Uh -huh. En van tevoren had ik daar misschien iets meer van verwacht. Ik dacht dat je dan de tools zou krijgen waarmee je dan een song write, ja. om het zo maar te noemen. Maar je krijgt meer gewoon tips... ...over een nummer dat je geschreven hebt. Ja, ja. Dus de opdracht is, nou ga maar een nummer schrijven... ...en dan de week erop laat je het horen... ...en dan is het, oké, okay, nou je kan hier bijvoorbeeld voor kiezen... ...om dat akkoord anders te doen... ...en je kan daar die noot zo zingen... ...en je kan de tekst misschien daarover laten gaan... ...in plaats van dat. Maar echt... Uh, Vijf stappen om een nummer te schrijven, die bestaan niet, nee. zeg maar. Het ja. kan iedere keer anders zijn. Gelukkig ja. niet, toch? Ja, dat is waar. Maar uh, jullie zitten volgens mij, alle te, uh, want Vincent ook, want die heb ik gewoon nog eens een keer in Overveen. Dan uh, zit je gewoon in de trein, zie je een krant lezen ja, en dan, ja, en dan ja, denk je, bonk, bonk! bonk. bonk. Ja, en er ja, staat een er ineens, ineens een, een, een, een gast buiten ding, wat moet je nou? Het, je kreeg me dan niet. Uh, ik kijk en doe ineens, oh ja, ik ben het weer, Vincent. Maar ja, ik moest wel even heel graven. Maar uh, in Holland, hè, is het toch, die opleiding? Ja, conservatorium, hè? Ja, ja klopt. Nou, ik zit er zelf niet op. Maar, nee, niet. niet. Uh, ik, ik denk, niet. nou ja... Dank je voor het... <laughs> <compliment>. <laughs> Kom ik, ik denk, Veen. Hij komt van het conservatorium af. Dat, dat idee had ik. Nou ja, wij uh, repeteren daar. Oh, maar dat... Uh, ah. <laughs> ja, heb je ja, gewoon daar een oefenruimte gezet. Nou, uh, ja, je, je hebt daar natuurlijk... Oefenruimtes voor de bandjes die op het conservatorium zitten mm. Daar moet je ook ja, gerepeteerd worden natuurlijk ben jij een, een ja. lid van het conservatorium En Louis natuurlijk ook Dus we ja. hebben op zich gewoon recht op die ruimte Dus zolang we daar nog op school zitten maken we daar gunstig gebruik van uiteraard ja. Ja. Dankbaar gebruik van bedoel ik ja. um, Maar uh, officieel mag het volgens mij niet nee ik, weet ik, eigenlijk niet. Maar goed, uh, iedereen repeteert uh, daar met, uh, met zijn act. Flauwekul. Uh, Chagal heeft daar ja, gerepeteerd. Ben, Dio heeft ik daar weet, gerepeteerd. Ik Doel. Ik, ja, ja, ik, ja, ja, ja. Ik, weet, ik weet zeker dat uh, Jacqueline met, uh, met haar uh, band, die hebben daar ook uh, eventjes uh, zitten. Ja, oké, okay, nou, maar die zitten allemaal die, daar op school. Ja, okay, maar Chagall, ken je ja. toch ook wel? Jagal. Oké, okay, nou goed, ook, ook, ook nieuw, uh, nieuw ja. talent, Noorderslag, dubstep mix. Uh, ja. met, uh, ja. Ja. Komt die ook in de Haalemse... Ja, Amsterdam van... geloof ik, maar ah, ja. in ieder geval mensen van mijn school die zitten dan weer bij haar in de ah, band okay. en dan, nou goed, alles komt daar gewoon lekker repeteren, want het is toch gratis het Zo is gratis, gratis jongens het is gratis ja. <laughs> ja. en decibel is nu verdwenen natuurlijk ja. dus uh, we, moet, we moeten wel Ergens anders. Uh, ja, het, uh, ja, Want wie kan ik dan even anders even het woord geven over het cultuurbeleid? Want uh, merken jullie daar ook iets uh, van als ik denk, ik, ja, Dat lijkt me wel een vraag voor jou, Gijs. Ik denk dat jij. Uh, dat, dat, dat kan jij ja, daar <laughs> gaan je... we een boekje over doen <laughs> ja, dan, Daarom stel ik hem ook. Dus wel degelijk. Ik, uh, ja, maar degelijk. Uh, is het, uh, uh, wat vind je er eigenlijk van? Nou, het niet, niet zozeer alleen het cultuurbeleid is ook gecombineerd met de recessie. Ja. Uh, ik ben zelf ben ik echt gewoon goed betalend muzikant geweest al, al jaren en nu ben ik weer daar een beetje mee begonnen. Ja, uh, ja er worden minder feesten gegeven. Uh, je krijgt minder snel vergunning voor, voor bijvoorbeeld een, een nieuw iets wat er wordt, uh, <coughs> van de grond af wordt, ja, wordt gemaakt voor, voor een festival met bandjes wat ja, ja. we wil, willen optreden. Ja, het is. Ik, ik vind het qua, qua cultuurschok, om daar even op terug te komen, mm. uh, ja, met, met zijn wetten en zijn regels en zijn bezuinigingen vooral, ja, vind ik het schandalig. Ja. Uh, als je alleen al kijkt naar Haarlem, dat was vroeger echt een broeiend, broeiend uitgaansleven met veel live bands. Bijna in iedere kroeg had je wel gewoon in het weekend live bands. Ja. En nu heb je maar een paar plekken waar dat nog kan. En ja. uh, waar dat dus nog... Uh, qua vergunning technisch uh, mogelijk is Ja dan vind ik het eigenlijk een kwalijke zaak uh, de, de, de grote jongens Zoals bijvoorbeeld een, uh, Joop van den Ende of John de Mol Met zijn producties die mogen door Want is, dat gaat om miljoenen <tiedert> En dan zegt de regering natuurlijk al gauw van nou, dat kan wel hoor. Want ja, die moet ook natuurlijk genoeg afdragen en zo. Ja, ik, uh... Hebben ze te veel daarna gekeken en ik niet zozeer dat uh, naar, de, naar, de geld, de kleine, naar de kleine muziek uh, de Geldquest kwestie sowieso buiten kijf staat bij mij. Denk ja. wel op één qua oorzaak. Ja. Uh, uh, nou, denkt iedereen uh, volgens mij uh, dat het een, uh, een, uh, een beslissing is van het kabinet. Maar ik weet uit betrouwbare bron dat het uh, door uh, de politicus met het Noorse kapsel er doorheen is gedrukt. Dat weet ik bijna wel zeker, Zo. En, want die zegt gewoon uh, dat het een linkse hobby is en dat alles wat maar links een linkse hobby is, dat dat uh, absoluut. maar uh, absoluut heeft dat ermee te maken. Ja. En uiteindelijk zijn het natuurlijk altijd de kiezers die daarvoor kiezen. Ja. Ja, um, ik, ik kan mij nog even de oudejaarsconferentie van Joep van het Hek even voor de geest yeah. halen. Uh, dan moet je je partijprogramma lezen. Oh, ik wil het partijprogramma niet lezen. Nee, maar dat... Nou ja, goed, maakt niet uit. Maar uh, daar word je gek van, volgens mij. Ik, ik ben daar best wel van geschrokken. Niet, uh. niet zozeer gek, maar van geschrokken zeer zeker. Ik had... Uh, praat ik toch over vier jaar geleden? En dan die vier jaar daarvoor? Ja. Dan praat ik over acht jaar geleden en dan de komende vier jaar. Ja. Dat is weer andersom. Heel goed. He. Dat is echt weer zo'n heerlijke Johan Cruijff analyse. Ja, ja precies. Nee, maar, uh... ik ben nu al campagne aan het voeren om uh, die anderhalf miljoen mensen die op de ja, partij daarom, van die man daarom. met dat noorse kapsel hebt uh, gestemd. Om die uh, bij bijvoorbeeld die uh, man uit Boksmeer uh, zeg maar, uh, te parkeren. Want die heeft daar uh, niet zoveel moeite mee, denk ik eerlijk gezegd. hoor. Ik heb geen flauw idee. Dus is een maar, beetje die brabanden, weet je wel. Ja, he? ja, die, ja, ja, ja. Daar heb ik het over. Ja, ik, ik <laughs> dus, een vreselijke man, daarom praat ik liever niet over. zwijg ik hem liever dood. Ja. Ja. Met zijn pruik. Ik, ja, het uh, ja. Ja. is uh, jammer. Ik, ik noem die naam ook lijkt, niet meer. Hij lijkt op Mozart, maar ja, zo'n instellingen niet. heeft hij niet. Het is gewoon een net Mozart. Het is gewoon een net Mozart. Een net Mozart is het. Er. Maar, uh, <laughs> nee, maar ja, ik, ik heb wel gemerkt, ik had toen gewoon vijf optredens in de week. Gewoon ja. vijf jaar lang, vier ja. jaar lang. Ja. ja, dat krijg je als je gewoon uh, zegt dat, uh, dat iets een linkse hobby is. Yeah, ja, ik snap ja, het ook niet. Maar, maar, ik ja. zie wel maar daar komen we, de underground scene. komen we op terug. Ja, ja, ja. Daar komen we, we met z'n nog... allen ons hard op terug. Ik, ik geloof, het ook. Ik geloof ja. het ook. Dus, meneer met die Noordse kapsel. Uh, Job je bent wil nog wat. Ja, u ben, wow, u ah, wil wat. Ik wil nog ooit te toevoegen. Uh, want. Uh, uh, uh, jij bent ook kwaad? <laughs> ik ben heel boos. Nee. Ja, ja, nee. Nou, kijk uh, maar. Wat, wat, ik, wat ik echt heel goed kan volgen in Gijs verhaal is wel dat. Uh, de, de, de, misschien is het ook een beetje toch een nuancering. Wat ik denk van, er de, de, de wordt bezuinigd, maar tegelijkertijd al die regelgeving die blijft er wel in. En eigenlijk als je bezuinigt verwacht je wel wat meer van het individu of van de, ja, dat of van, vind ik van wel. de mensen zelf dat of, vind van, ik wel. of van een band zelf. En dan ja. moet je dat vervolgens ook wel mogelijk maken. Ja, en dat gebeurt ook En dat ook denk niet. ik bij mezelf als mensen het dan allemaal zelf moeten doen en, en zonder steun van de overheid. Ik zeg dat het mij veel gesergeert. Dat, ja. dat, dat vind ik dan op zich nog wel prima. Ja. Maar dan moet het niet onmogelijk gemaakt worden omdat... Ben ik regel met 1, die kan regel met 2 ja. En dan denk ik bij mezelf, ja, dan zijn we niet de goede weg nee. Dat uh, wilde ik nog even toevoegen ja, dat, is, dat is een hele goede toevoeging Want zo denk ik er namelijk ook over dus als je, uh, Maak uh, het dan uh, mogelijk voor ons En, uh, en laat ons spelen in een feest ja. Ja? ja, gijs wil nog iets hè. ja, ja, we zijn ja we zijn zo strak met z'n tweeën. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> dus dit is een 1-2'tje, hè? Want je had het over Johan Cruijff. Ja, oké, okay. nou ja, duidelijk. Hebben we nog een politiek een gevoelig nummer nu? Of? <laughs> nee. Nou, ik heb er wel. Wacht even. Ik heb er wel één. Ja, wacht even. Maar dan moet ik hem even. Dan moet ik deze er even uithalen. Want anders dan. Ja, nee, nee, nee. Ik heb hem wel. Ik heb hem wel. Ik heb hem wel. Die moeten we zeker Nee Nee, nee, nee, nee. Dat, die gasten zijn hier ook geweest. Uh, het is wel een beetje ruig. Ze hebben meegedaan aan de. Uh, de IJmond Popprijs in 2010 en die uh, zijn het ook uh, geworden en het is ook een goede vriend van jou Pascal namelijk Mark Roosloot is zijn Kornuiten en dan heb ik het over Against All Odds en Van der Flame Set, set Ja, uh, we gingen nog even terug, uh, Marcus en ik, uh, in uh, de tijd. Uh, 10 december 2011 uh, was uh, de dag dat uh, er zes uh, mensen, of in ieder geval zes acts, op uh, het uh, podium van Paradiso stonden bij de Grote Prijs van Nederland, Singersongwriters. Songwriters. En uh, Marcus, wij waren erg gecharmeerd van Port of Call, hè? Ja. ja. Dus uh, ja, we, we hopen hem uh, ook, uh, Pieter, uh, hier uh, naar de studio te krijgen. Het uh, meest indrukwekkende was uh, toch het moment dat hij daar met die ukulele, uh, geloof ik, uh, stond. Ja, maar je op een gegeven moment volledig akoestisch ging. Ja, uh, uh, zoals jij nu uh, in de verte klinkt. Uh, ja. uh, zo, zo, uh, je hebt er zeker niet zo hard aan, nee. Nee, nee, nee. Maar uh, toen, had, uh, toen had hij dus geen microfoon, niks. En toen stond hij daar gewoon uh, uh, in zijn... In zijn eentje ja, stond hij daar uh, gewoon uh, zonder microfoon of wat dan ook. Uh, stond hij daar gewoon met een ukulele en een uh, nummer te, te spelen. Ja, maar je had erbij moeten zijn om het, echt, om het, om het ware mee te maken. Als ja, je dit filmpje op YouTube ziet, dat, ja, dat heeft de kracht niet. Nee, dat uh, denk ik niet. Je had het, uh, inderdaad, je had er echt uh, bij moeten zijn. Maar uh, hij heeft uh, uh, indruk uh, gemaakt, deze Pieter. Dus... Gaan Zeker. kijken of we hem uh, kunnen strikken in, uh, in, in de studio uh, Maar dat uh, Dat doen we een later keer Wie we wel gestrikt hebben zijn vijf mensen Van uh, Ride as Rain Die, uh, die hebben we gewoon wel weten te strikken Maak je ja, laat je horen dat je er bent. Ja. <laughs> ja. Uh, toch ga ik nog even terug naar uh, Gijs. Want uh, Gijs is wijs, zeg ik dan ook maar maar. Want uh, volgens mij ben jij ook uh, de, de nestoor van uh, de band. Nou, weet ik niet. Maar ik had gisteren bij de Nationale q weer 128 gescoord. Dus het uh, zal ook... al. <laughs> ja, is dat zo? <laughs> ja, echt hoor. Ja, maar uh, voor, ben jij ook de oudste van, uh, van de hele nee, Club? Nee, ik denk Job, hè? Job? Opa. Ja. Zeker? Oh, ja. Eh, euh, als ik eh, even onbescheiden mag zijn, eh, hoe liggen de leeftijden in de groep, euh, Job? Goeie vraag. Ja? Eh. <laughs> nou, wijken ze af? Ja, wel een beetje. <laughs> ja, maar, maar zo, we kunnen even een rondje maken, zou ik zeggen. bijna zeggen. Nou, laten, maar... we, laten we beginnen bij uh, Vincent. Dan, uh, dan zijn we daar uh, geweest. Ik ben 25 jaar oud. 25 jaar oud. Dan gaan we naar Louis. 22 jaar, de jongste van de groep geloof ja. ik. Gijs? 30. 30. Uh, Ariane? 23. Oei, ik ben 33. Ah! <laughs> ja, toch. ja, zie je, dus, dus toch. Uh, ja, nee, dan... Uh, ja. Ja, uh, ja. Maar, maar dat maakt niet uit. In een goed voetbal elftal uh, heb je een mix nodig van uh, mensen die uh, enigszins uh, op leeftijd zijn... En die jongere garde die, uh, die uh, aan de hand van... Uh de geroutineerde muzici uh, meegaan ja. natuurlijk, hè? Of de oudjes uh, fris houden. Uh, uh, wat zeg je nou? Of de oudjes fris houden. Ja, oké, okay, maakt niet oh, uit. Dat, la <laughs> dat laatste is het natuurlijk. <laughs> <laughs> maar uh, is, uh, dat, dat moet er helemaal geen verschil uitmaken, want uh, laat ik dan ook mijn leeftijd noemen. Ik ben 45. Ik ben de echte opa hier uh, achter deze microfoon, hoor. Dus uh, Marcus zit hier geweldig te grijzen Ja, maar goed. Die is 55. <laughs> nee, namelijk. Marcus. Oh. Nee, nee, nee. <laughs> nou, ik denk dat jij geen vrienden meer met Marcus gaat. Uh, gaat worden. Dus als, jij, ja. <laughs> als jij ooit nog een keer op Facebook komt, ik denk dat die gelijk jou uh, als blo meteen blokt. <laughs> nee, uh, maar, uh, even zonder gekheid, maar ik, het, het, het, het, het, het lijkt me natuurlijk ook uh, uh, ja, leuk, uh, als je zo uh, een uh, mix bent. Uh, in, in ja, dat, uh, is ja? ook zo. Nee, tuurlijk. Dat... dat, dat uh... Nee, er zit behoorlijk wat leeftijdsverschil in, maar dat is ja. eigenlijk geen enkel probleem. Nee? Althans, wat mij betreft niet. Nee, dat, uh, volgens mij geldt dat voor iedereen. Dus, uh, ja. Valt eigenlijk weg op het moment dat je muziek aan het maken bent? Ja, absoluut. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Nee, dat, is, uh, ja, dat speelt eigenlijk helemaal geen rol. Hoor. Ja. Dat is uh, ja, misschien dat ik 50 was geweest of zo. Maar uh. bedoel... Uh, hey. ja. Nou, ja, het, het, het valt ook allemaal nog wel weer mee. mee he, het zit allemaal wel een beetje uh, in... Uh, uh, ja. Laten we zeggen, rond, uh, gemiddeld, uh, rond, uh, we zijn rond de 26. Ja, dat, dat, daar kom je wel <laughs> een beetje op uit, uh, denk ik. Ja, de Benjamin is volgens mij... Uh, is, is, is Louis volgens mij met 22. Dat klopt, ja. ja. ja. Want... Uh, uh, met, met, met Benjamins. Ik maak ook gelijk meteen uh, een opmerking in de richting van onze voormalige programmaleidster, want die, uh, die is uh, sinds uh, kort ja. uh, moeder van Benjamin. Oh. Ja, is leuk. Kijk, ja, ja, maar <laughs> Ja, ja. ja uh, maar uh, de Benjamin is uh, uh, ja wat... Uh, uh, Valt het nog wel... Uh, dat valt niet op, eigenlijk. Nee, nee. nee, ik merk er zelf niks van, eigenlijk. Nee. Het, uh, en ja, het valt inderdaad ook gewoon in het niets... Als je gewoon lekker muziek met elkaar aan ja. het maken bent. Ik, ik heb er nooit bij stilgestaan. Mm. Het is gewoon een hele leuke groep mensen... Ja. We hebben gewoon de grootste lol met elkaar. En ja. uh, ik denk dat dat het geeft. Is dat is ook, ook de wel? basis, uh, een beetje? lol hebben met, uh, met elkaar om um, um, tot uh, hele leuke dingen te komen? Ja, mm -hmm. ik denk het wel. Ja. Ja? Ja, het speelt zeker een grote rol bij ons binnen uh, de band. Ja. ja. Uh, wie. wie uh, ben, ben, ben jij. Uh, uh, ja. Volgens mij zit de gangmaker naast je, denk ik. Als ik ja, het zo... dat is mijn uh, linkerbuurman Gijs inderdaad. Ja, <laughs> ja ben jij zo'n moppen, zo moppenkoning uh, in, de, in de band of niet? Ja, ik denk wel dat ik een flap uit ben. Ja, ja. ja. ja heel <laughs> een excentriek figuur. Ja. <laughs> Zacht uitgesproken. Ja, maar is, maar, maar, he, maar is dat, uh, maar hebben jullie zo'n zo ja, soort mensen dan ook nodig, want die een beetje, uh, een beetje uh, de knuppel in het hoenderok uh, op een positieve manier kunnen gooien. Zeker, ja. ja. Het, het is juist leuk dat, dat er heel veel verschillende mensen in zitten. Er moet ja. zitten. Er altijd wel eentje tussen die juist uh, heel erg kan relativeren. Ja. Die juist echt heel uh, de gangmaker eigenlijk, hè? Ja. ja. Uh, nog even over uh, optredens nog. Uh, ja, nu is het nog... Uh, want dat sluit nog een klein beetje aan op uh, van daarnet... De, van de met uh, het uh, beetje indammen uh, van, uh, van, van een aantal dingen. Uh, nu zijn jullie in, in deze omgeving uh, redelijk actief, maar uh, hoop je op meer? Of hopen jullie op meer? Nee. Ja? nee. nee. <lacht> ah, ik bedoel, het is toch de wens uh, of de droom van, van, uh, van een groep om toch buiten de regio ook nog uh, wat, uh, wat te gaan doen of uh, ja, zeker verkeer. Dat is, uh, dat is wel uh, een streven. Absoluut. Een streven, ja. Ja, ja? ja. absoluut. Ja, ja. tuurlijk. Ja. Ja. we kunnen nu net een, uh, misschien net een vol uur spelen. Dus het is ook lastig. Je kan niet een hele avond vullen met je band. En nee. dat is vaak wel wat kroegbazen vragen. Is dus, het dan? Ja. Uh, yeah. uh, het kan wel, maar toch willen ze graag wat dat je langer speelt. Dus het wordt nu gewoon een zaak om ook andere bands te vinden... die het leuk vinden om samen met ons een avond te vullen. Ik denk dat je op die manier uh, toch wel uh, aan je optredens komt. Nou, oh, ja. Uh, ja. Storing was er een van. Uh, maar zitten er nog meer in Haarlem in de pijplijn? Of, nou, misschien Steels nog hè? <coughs> Patronaatcafé? Daar hebben jullie wel twee keer gestaan. Daar komen we zeker nog wel een keer terug. Ja, ja. Nee, We hebben best wel een vol programma achter de rug. Ja. Eind dit jaar in december. En, ja. nou, we zitten nog een beetje in de nieuwjaars... Kun dan, kunnen jullie dat dan nog een beetje redelijk dan combineren met, datgeen, met nummers schrijven en nummers uitwerken en optredens tussendoor doen? Nou, die ja, tijd, ja, die tijd, dat, dat, dat heb de, je ook wel eigenlijk. Ja, dat, ja. Ja, dat gaat uh, ze. Dat is, althans, dat voor mij is het best goed. Het gaat nog doen. best wel goed eigenlijk. Ja. <laughs> ik denk wel inderdaad, op het moment dat je druk hebt met optredens ben je minder bezig met uh, schrijven van nummers. En de afgelopen ja, weken ja. hebben we gewoon even, even rust gehad. En uh, dan is het dus blijkbaar ook weer tijd voor creativiteit. En, uh, het en nieuwjaarsfonds en was al net niet. begonnen. Ja, en het Het is nog maar drie weken bezig. Dus uh, zover uh, zo zijn we natuurlijk uiteindelijk nog niet. Uh, nou, ik denk dat het weer tijd wordt om een, uh, om een nummer van jullie te gaan draaien, denk ik. Uh, maar weer eens. Uh, het is het. Tweede nummer van, uh, van de demo die ik uh, in de handen heb uh, gekregen. De ruwe versie. Hier uh, Ride is Riders Rain. Uh, een band waar we een beetje een kruis doorheen kunnen zetten Sorry John En sorry Jozef Sorry Bart en sorry Pieter. Uh, maar ja, uh, daarna laterschappen. Die hebben we in ieder geval nog uh, vast weten te leggen. Uh, Dark Heart Love. is tenminste mijn persoonlijke favoriet. En ik uh, zie die Jozef er dan, uh, dan gaat hij weer met die uh, Dark Heart Love. Dat, uh, ik weet dat hij uh, toevallig af en toe wel zit te luisteren. Maar jullie, uh, jullie met z'n tweetjes. Uh, Vincent en uh, Ariane. Jullie hebben ook iets uh, met uh, Ravolva geloof ik. Ja, niet niet uh, dat jullie Niet deel direct hebben. hoor. Maar... Niet direct, maar wel indirect. geloof. ik. <laughs> ja inderdaad, bij de Rob ...daar wordt ze, ik ja. denk nu, twee jaar geleden of drie jaar geleden? jaar geleden? Drie jaar geleden zeker wel, hè? Ja. Ja, toen stonden wij met hun, uh, of in ieder geval, na elkaar te spelen... ...op de Bank, daar wordt. Ja, was dat de voorronde of de finale? Ja, de voorronde was Voor dat om, he? inderdaad. He? Ja. ja. ja. Zij, hadden inderdaad, zij hadden uiteindelijk inderdaad het ticket naar de finale. En gewoon. jullie? Ja, wij, wij hadden, hadden helemaal, de, helemaal niks. We hadden helemaal niks. Niets. Maar ja, weet je, we waren, we waren toen ook nog echt in een pril-stadium en... Het was, dat was een Walmart Band. Nou, ja, ja, ja dat was een Walmart Band. band. En, en ja, weet je, nou, je okay. dat soort momenten, dat moment was ook echt een belangrijk moment voor ons als band. Mm -hmm. Door gewoon toch weer feedback te krijgen van, nou, kunnen die nummers nou beter maken? Ja. En uiteindelijk zijn we gewoon een nieuwe band gestart, dat werkt <laughs> ook. Blijkbaar. Ah, <Ja>, maar <laughs> jullie, jullie komen terug natuurlijk. En, dan, staat, kijk, uh, en dan, zie, dan zie ik dat zo voor me, dan staat Pepe Fischer. Deze band! Ja, jaar, zoiets. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Deze band heeft al een verleden. Tenminste, twee man ja. hebben hier al eens eerder gestaan, zoiets. In die geest uh, spreekt hij ja, ja. altijd. Ja, en uh, als hij zit te luisteren dan denkt hij, koper, je bent weer heel erg gestoord bezig. Ja, ja, ja. sorry Pepe, maar ik ken hem al 15 jaar. Dus, uh, dus we oh, dat gaan ja, daarom. Um, um, nou ja, jij vroeg net overigens, uh, voel leuk, uh, Vincent, je vroeg uh, John Doe's Revenge. Ja, bestaat hij nog? Uh... Nee. Leuk is uh, trouwens dat uh, Suus de Groot, die uh, was de zangeresse van John, John Doe's Revenge. En uh, ze hadden toen uh, inderdaad uh, de Rob Agdow-woord gewo gewonnen van 2008-2009. Was in, uh, in datzelfde uh jaar dat jullie meededen uh, als uh, One More Band. J jij samen met, uh, met Ariane. Yes. Uh, en ja... Uh, we hebben ze hier ooit uh, gehad. Dat vond ik wel leuk. Uh, we hebben toen hier de deuren eruit moeten halen. Omdat we de drummer niet uh, kwijt konden. Dus uh, we hebben die deur hebben we hier uitgehaald van de studio. Die hebben we daar, zeg maar, uh, zeg maar bij de ingang van, uh, van, uh, van, uh, van de studio hebben we hem neergezet. Nou, en dan hadden we een kruk. En daar zat Suus dan, uh, die zat daar te zingen. <laughs> en die drummer die zat uh, gewoon lekker te drummen. En dan hadden we hier twee semi-akoestische, uh, één met een akoestische gitaar en één met een bas. En dat was het. En uh, dat we nog geen last hadden van de buren. Nou, nou, ik denk dat het wel bijgedragen heeft aan het feit dat we nu geen live bands meer <lacht> mogen <lacht> hebben. <lacht> ja, alleen maar met een akoestische gitaar of in het uh, beste geval een ukulele Nou weet ik dat, uh, anu, uh, hoe heet dat? Angela en uh, Pieter van Port of Call. Die spelen met die jonkenlille. Dus die kunnen het zo kwijt. Dat kan wel lukken. Ja, maar stop, eh, ik vind het wel teleurstellend hoor. Ik vind het wel teleurstellend. Dat wij hier dus niet uh, ja, sorry, onze accuissie sessie ja. kunnen laten. Buurden. Oh. We, we moeten naar een andere ruimte. Weten jullie tenminste nog een uh, ruimte waar we jullie dan kunnen stallen. Dan kunnen we er een lijntje leggen. Hij is heel erg goed uh, in uh, een, een we lijntje Gaan we weer leggen. met onze bekertjes. Ja, als, je, uh, <laughs> als je het leuk vindt om een, uh, om een uh, portable studio uh, bij mij thuis neer te zetten. vind ik prima. Oh. <laughs> oh. Hebben we een internetverbinding uh, Vincent uh, bij jou thuis? Uiteraard. uiteraard. Uh, Marcus, er is een internetverbinding, dus we kunnen live uh, bij Vincent uh, uitzenden. Dat klinkt als een uitdaging. Dat lijkt mij ook. <laughs> dus, ik neem uh, hem aan. Ja, Oké, okay, nou goed. Uh, oh, dat, dat lijkt me heel verstandig. Oh. Uh, Oké, okay, nou, uh, we gaan zo direct ja. nog even verder uh, praten. Want, uh, want ik, uh, ik kijk ook naar de klok en we hebben zo direct nog een onderdeel: namelijk het uh, nachtverhaal van uh, Jarro van Malta. Dat uh, komt zo dadelijk uh, voorbij. Maar eerst uh, willen jullie uh, weten wat de naam van die zus groot is geworden. Nou, uh, dat is heel erg goed gegaan. Uh, Suus is uh, tegenwoordig actief uh, met Night In uh, januari van het vorig jaar we gingen ze een aantal nummers uitproberen. Dat waren er vijf. En vier van die vijf nummers. Die speelden ze toen ook nog in Paradiso. We waren toch wel een klein beetje vereerd daardoor. Want we hebben dat we er een kleine bijdrage in hebben mogen leveren. Maar om die nummers uit te proberen. Ja, dan moet je ze natuurlijk ook live ten gehore laten komen. En laten horen. En dit was een van die nummers. Here's Stay Close.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 Spread your love So De laatste snik was dat, uh, Suus te Groot. Uh, want ja, uh, het is altijd leuk als je op een gegeven moment hectisch uh, bezig bent uh, met, uh, met het een en ander. Dan zit je ook aan de lijn uh, met iemand anders uh, te praten die, uh, ja, het is een vast onderdeel van het uh, programma geworden. Uh, want wij hebben, uh, ja, een uh, stuk poëzie en uh, gedichten, dat doen we altijd zo rond deze tijd... En we hebben 5 januari hadden we hier uh, gewoon een special daarover uh, gemaakt. Uh, en een van de, de vaste bespelers uh, was uh, Jarro van Malta. Goedenavond Jarl. Goedenavond, uh, ja. ja. Uh, want uh, ja, we hebben het er nog steeds over. Uh, we hebben nu ook gasten in de studio. En uh, ja, 5 januari uh, was gedenkwaardig, vond ik eerlijk gezegd. Maar goed, ja. uh, daar hebben we al het een en ander over verteld. Inderdaad. Ja, uh, uh, ik, ik, ik weet niet, maar hoe is het met het uh, maken van de nachtverhalen, Jaron? Lukt, uh, luk, lukt dat een beetje? Dat lukt wel een beetje, maar op een gegeven moment is het ja, wel, ik heb het al zoveel geschreven en dan ja. is het soms wel moeilijk om weer met iets te komen, maar ik, ik, ik doe mijn best en ik, eh, gelukkig is er nog inspiratie en de ene keer lukt het beter dan de andere keer, maar de reacties zijn positief en ik ben er zelf uh, ook heel blij mee, dus. Ja. Uh, uh, welke ga jij uh, vandaag uh, voordragen? Want, uh, vandaag, uh, vandaag ga ik uh, het leven uh, voordragen. Ja, wanneer heb je die uh, uh, gedaan, zeg maar? Ik dacht ergens van, ik weet niet, uh, begin januari of zo. Uh, maar wel na, na de vorige keer, zeg maar. Ja, oké. Okay. Uh, nou ja, ik, ik zou bijna zeggen, uh, steek maar van wal en uh, laat maar horen wat je wat je gemaakt hebt. Ja, nou oké, okay, dan gaat hij. Het leven. Meestal stippel ik dingen uit. Wat ik wil, wat ik niet wil. Ik jaag mijn dromen achterna. Ik voel de zon. Ik zie hem stralen door mijn glas. Vol met zoete limonade. Als de diepere, donkere nacht valt, lopen dingen anders. Anders dan ik verwacht. De droom zakt diep weg in mij. Angst voor het onbekende openbaart zich. Volg mij als een schaduw. Het verleden is verankerd in de kamers van mijn hart. Ik houd moed. Ik ren niet weg. Ik kom dicht bij mijn gevoel. Het leven is soms hard als je voelt. Hush, it is night, starfall and dreams pass by Petticoats of a chance, mazes of colors and despair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 Jees. Mee was het en uh, raindrops uh, dat uh, bracht de tijd op bijna 4 uh, minuten voor 10 Kort, jongens, uh, dit was het uh, voor, uh, voor, voor, voor jullie. Dan ja, uh, het was in... heel gezellig. Ah, leuk, teken. ja. ja uh, om even af te sluiten, uh, real ja, uh, maar, uh, positief nummer. ingesteld nummer. Positief ah, mooi om mee af te sluiten, ja? dachten wij. Nou, zullen we dat dan doen? Ja, ik uh, ben zeer nieuwsgierig <laughs> hoe het uh, eindresultaat uh, gaat. Ja, worden. je gaat het horen. Ja, dat, dat... You'll be the first. Oh, nou, dat vind, vind ik fijn om te horen in ieder geval. En nu uh, zie ik iets uh, wat heel, bijna niet... Uh, ik moet even de tijd hebben. Ja, oké, okay, uh, ik vind het fijn als, als ik uh, hoor dat, uh, dat, dat als jullie dat uh, klaar hebben, dan, uh, dat ik een van de eerste ben die dat uh, mag uh, weten dan. Speciale ah. positie voor Jaap Koper. Ach, <laughs> het is een beetje slijm, hè? Ja, nou ja, goed, een beetje geliefd uh, uh, blijven. Ja, maar eh, gewoon eh, je buurman, bijvoorbeeld eh, rechts eh, heeft hij het ook een beetje naar zijn zin gehad? Ja, nee, het was heel gezellig. <laughs> ja, en ja, straks de muzikantenmaaltijd voor jou dan? Ja, ik weet het niet. Ik heb toch die halve zak chips op, dus ja, misschien luk, dat ik... Uh, euh, hoeft dat dan niet meer? Ah, je bent al well, verzadigd. Well, <laughs> oh, oh, oh, ja, ja, we ja, ja. Er zitten wel weer wat transvetten <laughs> in mijn lichaam. Uh. Ja, dat is niet te geloven. Uh, uh, Louis, ja, yeah. de jongste van het, uh, het stel. Uh, leuk dat je geweest bent. Ja, yeah, nee, het uh, was leuk om hier te zijn. Dus, yeah. uh, volgende ja, dat, keer weer. Uh. Ja, ja dat, is, uh, dat is wel de bedoeling, hoop ik. <laughs> en uh, Job natuurlijk. Ja, dat ja. moet gewoon heel snel weer aan de andere kant. Uh, nee, kijk altijd om die speaker heen. Hier. Ja, ja, maar goed, goed, dat maakt niet uit. Nee. Uh, maar ik vond het uh, fijn uh, dat je geweest bent. Ik ook. En, uh, het, was, het was leuk. En hopelijk uh, dat we dan, als het uh, materiaal er is, dat het een afvaardiging van jullie, want je, uh, dat, dat mag ook, uh, nee, hier even naartoe willen komen. We komen zeker weer met z'n vijven. Oké, nou dat is leuk. Oh, absoluut. Uh, Op een mooie zomerdag. Ja, de, de mooie zomerdag. Het <laughs> is het uh, laatste nummer. Uh, jullie hebben hem zelf uitgekozen. Uh, Real. Dat wordt hem. Uh, dit was hem voor, uh, voor dit moment. Uh, de, de Alternative FM van uh, donderdag 19 januari. Volgende week een herhaling. En dan uh, weten we niet welke herhaling. Maar blijf luisteren. Dan hoor je dat in ieder geval. Nee. Dit was uh, de laatste. Dit wordt de laatste. Dit is Real. Of tenminste, het nummer heet Real. En het nummer is van Riders Rain. Dag hoor.